50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Het dwaalicht van Willem Elschot. Een literaire kanon zonder Willem Elschot, dat zou niet kloppen. Maar met welk werk dan? Keuze te overnatuurlijk, met zijn boeken zoals Kaas, Chip, Lijmen het Been. Maar het werd dus het dwaalicht. Elschot zijn laatst gepubliceerde novellen en vandaag nog steeds heel maatschappelijk relevant. ...beniemd of journalist en Elschot-kenner Erik Rinkhout er ook zo over denkt. Ik heb hier het boekje vast, een tweede druk van het Dwalicht, 1946. Het laatste werk van Elschot. En met dit boekje is het allemaal begonnen. Ik kreeg dit van mijn vader toen ik 17 was... En de reden waarom hij mij dat gaf was omdat er voor de deur waar wij woonden in Antwerpen op dat moment een film werd opgenomen. De film van Frans Buyes van het Dwaalicht. En ik vroeg mij als jonge jongen, 16 17 jaar, af wat gebeurt daar allemaal. En mijn vader zei: Ja, oh, maar ik heb in de krant gelezen dat Frans Buyes dat aan het verfilmen is. En ik heb dat boekje in mijn boekenkast staan. Hier, lees dat maar. Ik heb dat die avond meteen uitgelezen. Je weet dat het niet dik is. Um, het gaat om hooguit 80 pagina's, ruim gedrukt. Je leest dat in anderhalf uur uit. En toen is die elschot microbe bij mij begonnen en dan vooral de het dwalichtmicrobe. Dwaalicht, het, het is een heel klein boekje. Ik noem het altijd compact en complex. Um, een van de grote charmes van dat boek is de sfeer die erin zit, maar tegelijkertijd ook de rijkdom. Het is. Het, het lijkt een boekje van niets, een verhaal van niets, want het is Laermans die drie matrozen ontmoet, die hij niet kent, op een ellendige novemberavond, met de motregen die de dapperste van de straat veegt, die prachtige beginzin waar Elschot ook altijd zo goed in is, die, die gebeitelde openingszinnen bijna. En je bent meteen mee, de, de, de zinnen... Tuimelen bijna als dominosteentjes naar elkaar en je wordt meegezogen in dat verhaal. Allemaal kwaliteiten van de schrijver Elschot. Er staat, zoals vaak wordt gezegd, er staat niets te veel in en elke zin is doortimmerd. Hij weet waar hij naartoe wil. En hij sleurt je dus mee in dat verhaaltje van niks. Die blanke laarmans die die drie zwarte noemt hij, donker, donkerhuidskleurige matrozen uit Indië, denkt hij die hem vragen waar Maria van Dam woont. Zij tonen een sigarettendoosje waar dat meisje, een zakkenaaister, die ze s'morgens op hun boot hebben ontmoet, waar die woont, of hij hen de weg wil wijzen, Kloosterstraat 15. En zo begint die avondelijke wandeling door dat Antwerpen waar het koud en regenachtig is en waar hij met zijn drie matrozen nergens welkom zijn. Heel sfeervol, prachtig beeld van dat uh, avondelijke Antwerpen. Maar tegelijkertijd zit er ook zoveel in dat boekje. In, um, het is het laatste boek van Els Schot, het lijkt mij een beetje een testament ook te zijn, waar hij terugblikt, heel kort, op zijn eigen leven. Um, een leven waarin hij vaak zelf gedwaald heeft door die stad. Omdat hij pinten wou gaan pakken, of omdat hij kaart wou gaan spelen met zijn vrienden, of omdat hij achter de vrouwen aan zat. Wat hij die avond met die drie matrozen ook weer gaat doen. Um, maar het is zoveel meer... Um, het, het is een, een, een boekje waarin ook duidelijk is dat er al op het moment waarop dat boek speelt, 1938, wat heel subtiel wordt aangegeven, dat er veel racisme heerst in die stad. Want die drie Indiërs blijken uiteindelijk Afghanen te zijn en dan nog moslims ook. Dus het is nog eens actueel ook. Hè. Maar dat dus de, de, de, de, de blanke medemens in die stad niet veel voelt voor laarmans en zijn drie matrozen en ze liever kwijt dan rijk zijn, dat zit daar heel, heel duidelijk en tegelijk ook subtiel in. Er is natuurlijk die stijl van Elschot, de ironie, die in dit geval naar melancholie voor een stuk neigt. En dan het slot van dat boek. En ja, het is bijna Beethovenjaans, en ik zal mij verklaren... De negende symfonie van Beethoven eindigt met alle mensen worden broeders. Daar gaat dit boekje ook over. Want hij neemt afscheid van die drie mensen die hem uiteindelijk vreemd zijn, maar die hij heeft leren kennen, en die hij zijn broeders noemt. Want hij, is, hij heeft heel veel gemeenschappelijks met die drie mensen die voor de rest totaal vreemd zijn voor hem. En het is die broederschap... Dat is die boodschap, als ik dat zware woord mag gebruiken, dat is die boodschap die Elschot mij op zijn manier heel subtiel en zonder drammerig te zijn enzovoort, in dat boekje legt. En daarom gaat mij dit zo ter harte, dit mooie, kleine, laatste prozawerkje van Elschot.